Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse premier Starmer zegt dat uiterst rechts... achter de rellen zit van de afgelopen dagen. De onrust in Engeland ontstond na de steekpartij van maandag in Southport. Niet alleen daar werd gereld, ook in Londen was het onrustig. Begin deze week doodde een jongen van 17 drie jonge meisjes in een buurthuis. Twee volwassenen en vijf andere kinderen zijn er nog slecht aan toe. Online gingen er geruchten dat de dader een islamitische asiel... Zou zijn, maar de jongen is een Brit die voor zover bekend geen moslim is. Bij een grote gevangenenruil zijn 26 mensen vrijgelaten. De VS, Duitsland en Slovenië hebben met Rusland en Belarus gevangenen gewisseld. Deze correspondent van de krant Trouw vertelt dat de ruil erg bijzonder is. Het is uh, ongekend eigenlijk. Sinds de Koude Oorlog is het niet meer gebeurd. En uh, ook zeker dat er zoveel mensen uit zoveel verschillende landen bij betrokken zijn. Dat betekent wel echt dat er echt achter de schermen heel hard gewerkt is om dit voor elkaar te krijgen. Dus uh, ja, goed nieuws zeker voor al die politiek gevangenen die, uh, die vast zaten in Russische cellen. Uh, onder andere allerlei idioten aanklachten. Onder de vrijgelaten gevangenen is ook de Amerikaanse journalist Evan Gerskovich. Die zat vast in Rusland voor spionage. Hij werd vorige maand nog veroordeeld tot 16 jaar cel. En RTV Utrecht kreeg een bijzonder kijkje achter de schermen bij een van de meest bijzondere studentenhuizen van de stad. Het is een oude kerk waar inmiddels 29 studenten wonen. Een naam heeft hij ook al, Club Kerk. En het is best lekker wonen hoor, zegt Maud. Hier is onze Geru, gezamenlijke ruimte. Kerk komt een beetje van kerk en uh, club omdat het is, uh, nou ja, een gezellige plek is waar mensen gezellig met elkaar zijn en feesten. Dus ja, achter iedereen's naam staat een tijd. En dat is de tijd waarin je een bak trekt, je snelste bak. Dus um, ja, waarin je een biertje in één keer opdrinkt. Nou, schoon is het er niet altijd. Het studentenhuis haalde al een keer het online BNN-VARA-programma Ruiken en Likken, waarin er wordt gezocht naar Supergore dingen. Dan nog het weer. Vanavond in het Zuidoosten nog kans op een kleine bui. Voor de rest is het droog. Morgen krijgen we een zonnige zomerse dag. En het wordt dan 25 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. De tweede uur van deze Alternative FM is begonnen met De Kruk. En De Kruk is een band uit Hoofddorp. Ja, dat is. Uh, zit een klein linkje in. Want als je dat schrijft, dan uh, zeggen we KRWK. Uh, en dan zeggen er een aantal mensen in de buurt van Heemsteden. Dat komt mij erg bekend voor. Krukkejus. Nou, dat klopt. Want uh, de jongens hadden daar vroeger een beetje hun oeverruimte. En daar hebben ze het een en ander gedaan. En ze hebben ook uh, eerder dit jaar meegedaan aan de popprijs Amstel en Meerlanden. En daar hebben ze in de finale gestaan. Fisherman's Friend heet uh, de eerste single. En ze hebben gelijk meteen ook een dubbele A-kant uitgebracht. Going Mad heet de andere uh, single. Nou, dat is dan gezegd. En dat betekent dat we dan ook met onze gast gaan praten... die vanavond, of eigenlijk vandaag, hier gaat spelen. En de introductie is dat zij in de finale heeft gestaan... van de zonneprijs in Paradiso Amsterdam. Dat is er één. En ze heeft inmiddels één single uit. Maar de tweede, die komt er eigenlijk vrij snel aan. Want op het moment dat wij bezig zijn... Uh, is er al sprake dat die tweede single al uh, gaat verschijnen. En de dame in de studio heet Linde. Goedenavond. Hallo. Het oh, ja. is een beetje voor jou de eerste keer dat je ergens aanschuift bij een uh, radio CQ-camera's en weet ik allemaal wat. Ja, dus... eerste keer. Dan ja. <laughs> kunnen, kunnen uh, houden we meteen daar ook meteen een vuur dopen uh, ja, bij. Ja, ja. Ja, ja, heel leuk. Um, even over jou. Want uh, ja, Paradiso Amsterdam. en je, je woont ook nu alweer een uh, wat langere tijd in de hoofdstad. Um, Amsterdam, is dat een prettige plaats voor een muzikant uh, voor jou? Om daar je muziek te maken en ook te laten horen in de ja, omgeving? Ja, ik vind het een hele fijne plek om te wonen. Ja. En um, ik denk ook dat het voor mij, als ik er niet had gewoond... dan weet ik niet of ik zo ver mijn muziek al zou zijn. Nee. Want er zijn natuurlijk heel veel creatieve mensen in Amsterdam. Ja. En uh, ik heb daar wel echt een beetje het uh, muzikantenleventje ontdekt. Ja, hoe is dat gegaan eigenlijk, het uh, muzikantenleven ontdekken? Uh, of, uh... In Amsterdam, ja. Ik, ja. We, ik werd door, ooit door iemand uh, naar een soort open mic geduwd. Ik maakte wel muziek, maar ik uh, vond de optreden nogal eng. Mm. En toen uh, ging ik naar uh, het Soko Hotel. Dat zit uh, in Amsterdam Oost. En daar hebben ze elke, uh, volgens mij nog steeds elke vrijdag hebben ze daar een open mic. Mm -hmm. En uh, daar heb ik toen twee liedjes gespeeld. Het was echt super roemoerig. En ik wilde naar twee <laughs> kleine liedjes. Ja. Maar uh, ja, vanaf toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik doorpakken. Want anders dan ga ik mezelf weer opsluiten in mijn kamer. Ja. En uh, ja, toen heb ik weet je, al, allemaal mensen daar ontmoet. En toen ging die weer naar die open mic. En die gingen weer daar spelen. En uh, toen Is werd we ik eigenlijk een beetje naar elke... Um, ...een nieuwe plek gestuurd en, uh, en, en gevraagd ook om, om toen in andere cafés op te treden en zo. Ja. Um, ben jij dan een beetje ook van open markt naar open gegaan? Zoiets? Ja, zoiets ja. Op een gegeven moment toen um, kwam ik in contact met mensen die uh, dan zeg maar kleinere concerten organiseren. Mm -hmm. En uh, dat vond ik heel leuk en dat was ook echt een heel fijn begin. Want het was heel intiem en heel uh, supportive uh, groep mensen... Mm -hmm. En uh, toen werkte ik nog in een cafeetje in uh, Amsterdam. Hmm. En daar ben ik toen zelf ook die concerten gaan hosten. En toen heb ik heel veel mensen leren kennen. Uh, steeds een beetje meer gegroeid ook in, uh, in presenteren en, en minder bang zijn voor op te treden. Ja, is dat dan toch, was dat voor jou dan een soort drempel om dat te doen? Van oh jee, ik sta voor, uh, met een gitaar in mijn handen en ja. ik uh, moet moeten uh, spelen en uh, noem maar op. Ja, en vooral voor klein publiek. dan uh, Je kan zeg maar, elke adem uh, en elke beweging zien. Mm. Um, dus dat is best wel spannend. En um, nu langzaam ben ik zeg maar, gaan groeien naar met bandspelen. En dat is weer heel anders optreden. Yeah. En uh, dat is nu weer iets nieuws. Maar ik vind eigenlijk nog steeds in je eentje zo intiem spelen... is het het allerengste. Mm. Dus ja. Ja, vanavond, vanavond of op het moment dat wij hier bezig zijn... Is dat natuurlijk ook uh, het uh, geval. Uh, dat je dus, ja. Uh, ja Dan sta je ook meteen uh, in de spotlight met allerlei door. camera's uh, erop. Wij gaan je er wel bij helpen. Dus dat, uh, mm -hmm. dat is sowieso. Um, maar Amsterdam, daar kom jij oorspronkelijk niet vandaan. Jij komt ergens anders vandaan. Nee, ik kom uit uh, Stompetoren. Ja, waar is dat? Dat ga ik even voor de mensen duidelijk uitleggen. Dat ligt in de buurt van Alkmaar. Dat ligt uh, eigenlijk op de weg tussen Alkmaar en Hoorn. Daar moet je het uh, ongeveer zoeken. En... Uh, ik ben er wel eens doorheen echt, gereden. <laughs> dus uh, ja, ik, weet, ik, weet, uh, ja, ik ben, moest er wel eens een paar keer in horen uh, zijn en dan kwam ik er doorheen. Dus uh, wat uh, is Stompentoren dan nu voor jou? Um, oh, dat vind ik een mooie vraag. Ja. ja. Ik vind het nu nog. Ja, het is nog steeds de plek waar ik ben opgegroeid. Dus ja. ik kom er heel graag terug. Omdat het heel veel rust biedt. Um, Heb je dat nodig? Ja, af en toe wel. Ja. In Amsterdam heb ik eigenlijk wel dat ik altijd wat aan het doen ben. Ja. En soms is het gewoon lekker om thuis te zijn. Um, en in Stompatoren is dat gewoon veel makkelijker. Ja. Er is gewoon niet zoveel. En uh, het is heel, heel rustig. Dus ik vind het toch fijn dan... Dan gisteren bijvoorbeeld ging ik even hardlopen. En dan in plaats van dat je door het drukke vondenpark rent, dan ren je toch tussen de weilanden door. En dat is het een is toch heel anders gevoel. Ja, <laughs> is het een koeien neem ik aan. of uh, uh, pad het, pad het Ja, er. koeien, ja? schapen. Het ja? ja. is toch wel uh, heel anders nu is, wel... nu is er mais. Mais. Ja, het is wel iets, iets minder. Nou ja, het is een meer frisse lucht. Maar het ruikt ook soms uh, een beetje naar mest. Dus. Ah, ja, het is wel een beetje het, uh, het uh, echte buitenleven ja, in dat ja, ja. dat. dat <laughs> Um, ja, even dan ook nog, want heb je ook een muzikale achtergrond? Um, nou, ik heb nooit echt muziek uh, gestudeerd. Nee. Ik heb wel uh, gitaarles gehad. Ja. Um, dat was ook in Stompetoren. Ja. Uh, tot mijn twaalfde volgens mij, toen uh, had ik geen zin meer erin. <laughs> en daarna uh, heb ik het eigenlijk mezelf vooral aangeleerd... Uh, en zingen, ja, ik weet niet meer wanneer ik daarmee begon. Maar ik heb eigenlijk altijd, denk ik, gezongen. Toch altijd. Is, is daar eigenlijk toch ook het zaadje gekomen van... ik wil toch mm -hmm. iets uh, met muziek uh, gaan doen? Ja, daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht dat ik dat zou doen. Ja. Maar dat is meer zo gegroeid, denk ik, naarmate het gewoon steeds meer een soort vurige passie werd. Ja. Uh, dan, dan, dan wil je gewoon doen wat je het liefst wil doen. Ja. Zeg maar. maar waar is dan het vlammetje dan eigenlijk gaan, echt gaan branden? Dan? Mm. Nou, dat is pas echt recent, denk ik. Omdat ik toen in Amsterdam echt veel ging optreden. En toen dacht ik van, wow, dit vind ik eigenlijk wel echt heel leuk. Mm. En dan zie je jezelf ook echt heel veel groeien. En, um, en ik schreef gewoon heel veel liedjes, en nog steeds. Dus dan, dan denk ik, ja, daar moet ik toch wat mee doen. Ja. En... Uh, uh, ja, dat is toch langzaam echt een soort van goal geworden. En nu, nu ben ik gewoon zo vurig in dat ik denk... ik wil het nu echt, echt goed doen. Nou, we gaan het uh, straks allemaal een beetje horen... met wat jij allemaal gaat uh, brengen. Want uh, je gaat vier nummers uh, spelen straks. Uh, waaronder de nieuwe, single. Die nieuwe ja, single. Ja, de nieuwe single. <laughs> ja, die, die gaat iets anders klinken... zoals die ja. normaal gesproken zou klinken. Hoewel uh, er zitten... Ja... Hij klinkt, de nieuwe single klinkt uh, gewoon lekker ingetogen. Maar hier is hij gewoon alleen met jou en de akoestische ja, gitaar. Ja. Dus, uh, dat straks. Maar eerst gaan we nog even iets uh, laten horen van Singa. En Singa zat in de uitgave van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van juli. Dat is niet zo lang geleden. En een van de nummers die ze speelde, uh, akoestisch gezien dan... Was haar laatst verschenen single. Maar dit is dan dus de echte versie zoals die uit is uh, gebracht. nummer dat heet Sun Goes Down. Your hand on the steering wheel. My head on your shoulder. Not enough time in this world to show you how much I adore you.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 Cause your superpowers really got a hold on me flowers that you want a little time out in the rain But maybe I can join you in the water so that all the tears could wash away beside you when you're walking all alone, even when a million miles astray, all your questions I'll find answers to for now, just wait out. But I keep putting sugar in your tea If you feel we're rushing We can slow it down I know I can tend to be too sweet All your questions I'll find answers Dat was Koen Alvaris. Die, die woonde hier vroeger in, in Zandvoort. Deze Koen Alvaris. Tegenwoordig uh, schijnt buiten hij buiten Zandvoort uh, te wonen. Uh, en ja, uh, een van zijn laatste muzikale wapenfeiten is die, deze monsoon. Daarvoor hoorde je Singa met Sun Goes Down. Uh, een van de laatste afleveringen van de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf editie. Uh, daar zat zij in en dat uh, hebben we geweten. De bank werd erbij gehaald. Net als in de uitzending met Harlem Lake gebeurde dat. Want het, uh, ja, dat was wel leuk op deze manier. Nu, tijd voor Iris Jean. Die had op een gegeven moment op haar uh, Instagram-account... een klein filmpje gedeeld waar, uh, uit uh, de plaats waar dit uh, programma wordt uh, gemaakt in Zandvoort. En die vond het uh, leuk om te vertellen van... nou. Uh, een idee om bijvoorbeeld een liedje te laten horen is bijvoorbeeld op het strand. En zo heet het nummer ook. Got an idea. Inderdaad, ideeën zijn om uitgevoerd te worden en dat is ook de reden waarom we ook vandaag weer een live muzikanten in de studio zover hebben geweten te krijgen om hier ook wat te laten horen. En dat is allemaal materiaal wat nog uitgebracht moet worden. Dus het zijn eigenlijk allemaal nummers die nog niet eerder te horen zijn geweest op de radio en zeker niet als ze uh, in een jasje zoals ze uh, nu uh, klinken, want uh, Linda heeft hele andere plannen om uh, de nummers uit te voeren, maar dat gaan we straks natuurlijk nog wel even aan haar vragen. Uh, in dit eerste blokje uh, beginnen we met Lights. Nou. Ja, we moeten eventjes, uh, eventjes stoppen, want er, er, er gaat iets niet goed. Ik uh, gooi de schuif open en uh, ik hoor niks in ieder geval. Ja, nee, ik, uh, ik denk, ja, het is, is wel heel hilarisch, hilarisch is dit, uh, mensen. Dus, ja. ja, nu hoor ik wat. Kijk, nu hoor ik wat. Ja, dit is live radio, mensen. De is live radio, mensen. Live radio, mensen. Uh, want uh, Linde geeft al meteen gaat al en ik denk waarom hoor ik niks ik hoor, nu hoor ik wat nu hoor ik wat dus de, ja ja ja ja nou is Linda duidelijk uh, te horen goed gaan we nog uh, ik ga ik zeg, ik zeg ik ga nog een keer eventjes keurig niks de boel aankondigen zoals ik denk ja de kopie is misschien altijd iets slechter als het origineel maar goed we hebben ook uh, vandaag weer uh, iemand weten te vinden die live haar nummers kan uh, laten horen en dat is Linde. En uh, ja, we hebben al eventjes net haar aan het woord uh, gelaten over wie ze is en wat ze doet. Vandaag nummers die nog niet eerder op de radio zijn geweest. Want het materiaal moet nog uitkomen. De manier waarop ze die uitvoert zijn iets anders dan ze normaal gesproken straks ook uh, uh, misschien op streamingsdiensten uh, te horen zijn. Maar hier uh, beginnen we dan met het eerste blokje uh, van twee. En het eerste nummer wat we gaan horen heet Lights. Nou. they go down as I float under the sun you come in and push me under where sunflowers grow where their leaves flow with the wind you light and thunder and I promise when you stars gave a sign My lights gave a little too much light again You know you've been playing with fire And now you got burned But it hurts even more than the first time Dat is het eerste nummer wat uh, gespeeld is. Ja, dat is misschien net een beetje een soort haperende boter. En dan ineens, boep, komt hij op gang. <laughs> dus wat, uh, wat, wat, wat, ja, dat is van onze kant dan, uh, niet uh, van jouw kant. Okay. Want het liedje uh, is heel erg uh, mooi uh, uitgevoerd. Lights Down uh, was uh, het eerste nummer. Het tweede nummer is de eerste single die heb ja, je uitgebracht. die is uit. Ja, die is al uit. Uh, en dat nummer dat is Sunflowers. state of mind, to seek everything she dreamed of She thought she meant the love of her life, but her heart did not believe her I iedereen zit altijd zo te kijken. Die hier spelen van wanneer komen ze dan met dat applaus. Nee, we laten toch altijd het laatste toontje uit die, uit die akoestische gitaar komen. Zoals we dat vorige week ook gedaan met, met uh, Singa. Nu uh, is het eerste blokje voorbij. Dus we gaan uh, na het volgende nummer weer even met uh, Linde praten. Want het is altijd wel leuk uh, om uh, eventjes... Over haar werken het hebben. En die sunflowers. Daar is ook door 3 voor 12 Noord-Holland het een en ander over gezegd. Dus dan is alle aanleiding toe om daar wat over te vertellen. Nu tijd voor iemand die in oktober bij ons langs gaat komen. Hij komt uit Groningen. Oorspronkelijk uit Amsterdam. Naamloos met het nummer Test. Oh. Het leven is een test, behandel haar goed. Of krijg heel veel stress, oftewel poep. De l 00 0 s doet wat die moet. Ik handle business, daarom is mijn leven zoet. Shit is niet anders, de wereld is veranderd. Jonge gastjes worden oud, meisjes worden jongens stout, goed of fout. Test pompen of verzuipen, ik pomp hem leeg in haar snee. Daarna ga ik lopen zuipen, of aan de blueberry haze. Het leven is een test, zorg dat je slaagt, niet te veel slaap, geel, zwart of wit, you got a blede hand, that you dealt with. Het leven is een test, zorg dat je slaagt, niet te veel slaap, geel, zwart of wit, you got play blede hand, that you dealt with. Woog, nooit dat ik bloog, over ook maar één ding, ka-ching, Was een tijd de weg kwijt, what the fuck die shit ik heb wegschijt Terwijl ik zit en in mijn bands rijd, kijk op die linkerbaan, ga opzij Voor de money, niet voor de faam stoppen ik kan niet, want wil die slag slaan Scaffa van de blueberry haze, mijn leven is een feest Terwijl ik hem door de stad chase, in mijn merry als een beest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 Die hij... Nee, het is geen EP Jaap Koper. Het is zelfs een... Uh, hoe noem je dat? Een, uh, een, een, een album wat hij uitgebracht heeft. En dat album heet Materie. Dat is uh, terug te vinden ook op de website van dit programma Alternative FM. www.altefm.nl En dan moet je maar even zoeken uh, naar het verhaal van uh, deze naamloos. Hij komt uit Groningen. Tenminste, daar woont hij. Maar zijn oorsprong ligt ergens... Anders, namelijk, hij heeft Afghaanse wortels en hij heeft ook een tijdje nog in Amsterdam gewoond. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal. Nou, Linde, uh, het eerste blokje van twee heb je nu gehad. En, de eerste keer live op de radio. Nou, is het uh, meteen al wat uh, zweetdruppels. Ja, vooral meteen het uh, begin van, hé, hey, er is een kuilbeltje wat, uh, wat we nog uh, misten. Maar goed, dat uh, is allemaal gelijk opgelost. Dus uh, is zo'n probleem. Um, ik, ik heb nog eventjes het uh, verhaal van de Sunflowers erbij gepakt. Uh, wat uh, weer door de collega's van 3 voor 12 Noord-Holland is uh, te vinden. Sterker nog, ik ben het zelf, want ik heb het uh, stukje zelf geschreven. Dus, uh, en dat uh, is ja, metaforisch eigenlijk, hè? Sunflowers. Ja. Ja. Hoe, hoe ben je, op, uh, dat, uh, hoe ben je uh, met dat nummer aan de gang uh, gegaan op een gegeven moment? Nou, dat was. Uh, ik had vandaag eigenlijk even teruggekeken van wanneer heb ik dat nummer eigenlijk geschreven? Ja. En dat was in maart 2022. Mm -hmm. Dus dat is alweer meer dan twee jaar geleden. En uh, ja, dat was. Ik, ik, ik schreef toen over, over groei. Ja, het ging toen net uit met mijn toenmalige relatie. En toen mm -hmm. um, en toen was ik gewoon verdrietig, denk ik liefst verdriet. En uh, ja. toen kwam het nummer Sunflowers daaruit voort. Ja omdat ik dacht, ja, je neemt afscheid van mensen of situaties en dingen. en dan ga je weer naar een ander soort environment. en dat. Ja. dat was, was dat fascinerend? of was dat fascinerend? of, of ook pijnlijk? of moet ik het um, zien? Ja, het is altijd pijnlijk natuurlijk om een soort van afscheid van iemand te nemen. Ja. maar juist ook heel bevrijdend. en daar, dat was eigenlijk meer de kern van het nummer, denk ik. Ja. want. Uh, ja, je merkt gewoon van hier hoor ik niet thuis. Um, en uh, ik heb andere energie nodig om te groeien. Ja. En, uh, dus het was eigenlijk heel snel heel bevrijdend voor mij. Hoort dat ook bij het jong zijn? Uh, ja, dat denk ik wel. Ja? Um, ik denk dat ik best wel een nieuwsgierige persoonlijkheid ben. Ja. En altijd wel nieuwe dingen wil proberen. En uh, um, als ik me ergens niet fijn voel, dan ben ik denk ik heel snel weg. Ja, uh, over iets wat niet fijn voelt. Dan kom ik ook even uit op wat je uh, eerder ook hebt uh, gedaan, modellenwerk. Ja. ja. Was, uh, ik heb ergens gelezen dat, dat het toch niet helemaal jouw ding uh, bleek te zijn. Uh, nou, gedeeltelijk Gedeeltelijk. zeker mijn ding. Maar gedeeltelijk ja. is het best wel een, een rare wereld. Ja. En uh, het gaat vooral heel erg om uiterlijk. En um, ja, ik sta er niet helemaal achter alles wat er in die wereld afspeelt. Dat is het dus. Ja, ja. Uh, en dan benoem je ook meteen de kern van het hele verhaal uh, van de modellenwereld. Ja, nou ja. ja, je moet er een bepaalde mate hebben. Ja. Um, en dat vind ik gewoon eigenlijk niet oké. Okay. Ja. Um, en ook de hele focus op, uh, op uiterlijk is gewoon niet echt iets wat heel gezond voor je is, denk ik. Ja. Uh, heb je er dan toch iets van, uh, van geleerd uh, in de zin van wat, wat voor wijsheid neem je daaruit mee? Uh, nou, ik heb er heel veel van geleerd. Ik heb heel veel mogen reizen door, door, het, hmm. uh, door het modellenwerk. Ja. Um, dus ik ben denk ik heel zelfstandiger door geworden. En uh, ik heb toch wel geleerd ook um, om mezelf te presenteren op social media. En ik ja. vind fotografie heel erg leuk. Um, en dat kan ik allemaal nu heel, heel goed in mijn muziek stoppen natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat ik daar zeker een voordeel mee heb. Denk je dan ook na over bijvoorbeeld fotografie? Wat, uh, wat je nu net noemt. Van hoe het beeld dan moet ja. zijn ja absoluut ik heb dat ja. helemaal in mijn hoofd het plaatje ja. uh, ik heb helemaal een visie soort van als ik een nummer schrijf... dan het hele plaatje moet kloppen zeg maar ja. dus um, een bepaald beeld van oh dit moet op het strand en uh, dit moet zo en uh, de blijdschap kan op een bepaalde manieren worden getoond zeg maar mm -hmm. en ik denk dat dat artistieke juist heel leuk is om ook in je muziek te stoppen ja oh. um, weer even terug naar het verleden want ja ergens heb ik ook gelezen schoolband School bent, ja, ja. Daar is het allemaal begonnen. Daar is het allemaal mee begonnen. Nou ja, waar is het echt begonnen? Dat ik had ervoor al op muziekles, mm -hmm. maar dat is wel de eerste keer dat ik echt ging optreden ja, ja. en muziek maken met anderen. Ja. En dat was wel echt heel erg leuk. Uh, dan is ja, toren natuurlijk een hele kleine plaats, ja. maar dan moet je op een gegeven moment, ja, dan, dan moet je je middelbare school ergens anders vervolgen of tenminste. Ja, ook maar. Ja. Ja, uh, Dan komt er nu ook iets om de hoek kijken... waar ik indirect mee te maken heb. Ja. Of eigenlijk direct. Want op een gegeven moment ga ik uh, Linde een beetje googlen. En dan kom ik op een Facebook-profiel. Uh, Eén gemeenschappelijke vriend. En dat blijkt dus mijn nichtje Willeke van der Pool te zijn. En daar heb jij een jaar bij in de klas, in de klas gezeten. Ja. ja, want uh, wat was dat voor een school dan? Uh, die, die Jan Arends? Um. Had da, ha, ja. Heb je daar ook nog iets me, muzikaals iets mee, uh, mee kunnen doen of wat dan ook? Uh, nou, ik, ik heb daar muziek gekozen als keuzevak. Ja. Uh, dat was in een klas met uh, acht mensen, want er waren er wel niet acht mensen die muziek kozen. In dat jaar. Ja. <laughs> dus was dat is mijn nichtje daar stiekem er ook even van? Of niet? Nee. nee, nee, nee, nee, toevallig niet. Nee. Um, en de, half van die, de helft van die klas zat dus ook in de schoolband. Mm. Um, dus het laatste jaar uh, durfde ik eindelijk in de schoolband te gaan. Dat mm. is toch wel echt het leukste jaar toch wel, ja. ja. Dus uh, dan ben je op een gegeven moment uh, kom je uit Alkmaar, uh, ja. N dan ga je eraf. Ja. En dan heeft heeft die muziek dan toch nog ergens loopt dan toch nog een beetje uh, als een soort loopt het dan toch nog ergens een beetje ja. door je leven uh, heen. Nou, toen heb ik dus na na een schooltijd eigenlijk vooral modellenwerk gedaan. Ja. En toen ben ik eigenlijk muziek maken redelijk kwijtgeraakt. Of nou ja, ik was er niet heel lang mee bezig. Ja. Um, heel veel mee bezig bedoel ik. Ja. Iedere keer als ik weer thuis kwam... had ik wel dat ik altijd covers ging spelen en uh, ging zingen en zo. Ja. En soms ging ik nog filmpjes van mezelf maken, weet je wel. En dan ja. op Instagram zetten. Maar dat was, echt, dat was het echt maar. Ja. En toen daarna, uh, eigenlijk net toen corona kwam... Toen, de persoon corona. De persoon toen corona. Ik kwam binnenlopen. Ja. Toen, um, ja. Leuke persoon was dat ja, ook, hè? Ja, ja. heel, heel ja. leuk. persoonlijkheid. ja. Ik ja. nee, toen... was ook blij dat hij weg was. Ja. <laughs> we er genoeg van. Ja. Dat ook een hij, hè? Ja. Nee, Altijd een hij. Um, ja. toen, uh, toen heb ik eigenlijk pas begonnen met, met schrijven. Uh, en daarna eigenlijk nooit meer gestopt. Nooit meer gestopt? Nee. nee. Um, want, ja... Er zit natuurlijk nog veel meer aan. Want uh, we, hebben, ja, uh, we, we, we zijn natuurlijk wel zo'n uh, zo zo type uh, programma... dat we op een gegeven moment ook kijken van hoe het dan uh, is. Ja, en jij hebt meegedaan aan de Zonneprijs ja. van Paradies Amsterdam. Maar daar komen we zo op. Want uh, we gaan nog uh, meer hiphop laten horen. Hm. Ray Valentino is dit met Paraglide. Ben de brood, ben de Al die tijd. we gaan het alles uit. Al die tijd. ben, ben we alleen op de We we gaan het alles zijt al we alleen op de We we gaan het alles zijt Is het even niet anders Je moet het zelf doen Bro, kan van niemand hebben meer dan bedachten, vinden dingen al prachtig Weinig mensen die geëcht met je zijn, je moet het snappen, pik Blijven werken opstaan, ook wanneer het lastig is We zijn op sprint al die rappers doen een wandeling Camera's spotlight, ze volgen elke handeling Perfecte plaatjes worden weinig gemaakt Schrijf de schuld maar op, een slappen slappe wijzen maar na Zoveel ditjes en datjes, ik heb niks aan je praatjes. Tegenwoordig kom ik rond aan het eind van de maand Nog steeds die rum in de bekers, want we blijven piraten mijn schouders altijd hoog, ook in een mindere fase Ben op route nu, en nu gaan we naar talen Ik zei het al oh, die tijd Ben op route, ben de tijd weer kwijt Alleen op ochtend als een paradijt Comfortzone voelt als paradijs We gaan naar talen, zei het al oh. Of er zijn Wat ben ik in breng ik voor die tijd Daarom passen ze de bal aan mij En ik zeg het, dat als je de bal past. Je kan weten hoe het gaat Want ik ben alle een dingen goed regelen tot laat Maakt niet uit hoe hard de lijf Op mijn benen kan ik staan. Af en toe de weg Blijt me vast met reetje hier tot laat Ik moet scherp zijn op mijn hoede voor waar we zijn. Door het slechte weer. Kunnen vliegen als een paraglide. Weggemaakt van kwaliteit. Shit, die dure prijs, shit. Sterker nog, onbetaalbaar niks vergelijkt shit. En dat geldt niet alleen voor mij, maar iedereen. Toch is niet iedereen. Staat om goed te kijken om zich heen. Laat je niet gek maken. Zet die stemmetjes opnieuw. Paraglide, visie blijft niet in die helikopter. Paddles fall like dazzling snow Golden child, it's all setting all alone no one likes a poor. look at you how you've grown is it what you'd hoped is it even more is the mess you've made worth a bit of no Het uh, nummer Sunflowers uh, van Linden. En uh, dit was Sunflower Boy van Flora. Daarvoor hoorde je Ray Valentino met Paraglide. Deze man die uh, heeft, uh, ooit een clip opgenomen in de Amsterdamse waterleidingduinen bij dit nummer. En dat is brutale houding. I'll always believe in you. Away from you. My heart, a clenching fist, beating itself up.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 much that I can do I don't know why I'm here or how we'll end up It's no use trying to make sense of things I'm getting lost in what might have been It feels just like a new day The air is crisp and cold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 Kwam, uh, afgelopen zaterdag om het uh, lumineuze idee... ...om ergens een beetje door de Amsterdamse waterleidingduinen heen uh, te banjeren. En ja, daar hoort uh, dit uh, verhaal eigenlijk min of meer ook bij. Want wat was het geval? Uh, I'll always believe in you. Daar heeft uh, Ruud een uh, clip bij uh, geschoten. En die speelde zich ook af in de Amsterdamse waterleidingduinen. En wat weer grappig was deze week... Uh, ja, er schijnen schapen rond uh, te lopen om het gras een beetje kort uh, te houden. Het is niet genoeg met konijnen, dus daar hebben ze ook schaven voor ingezet. Dat is een beetje het uh, natuurkundige nieuws hier in Alternative FM, dat bij deze ook gezegd is. Uh, dit uur zit er bijna weer op en dat uh, betekent dat we straks nog één uur hebben. En in dat één uur gaan we praten met Alex Nieuwland, oftewel Nieuwland, want hij heeft ook een nieuwe single uitgebracht. Uh, Sinds een paar weken. En die gaan wij uh, straks nog even wat, uh, wat uithoren, want er komt nog meer aan. Dit is High on Chai. En een van de nummers die ze eerder dit jaar heeft uitgebracht. What's going on?